12 uur. Zit van der Linden met het NOS-Journaal. Interne documenten bij het ministerie van Justitie over de minder marokkanenzaak zaak tegen Geert Wilders worden niet openbaar gemaakt. Wilders had daarom gevraagd omdat hij denkt dat oud-minister Opstelte zich persoonlijk heeft bemoeid met de beslissing om hem te vervolgen. De huidige minister Grapperhaus schrijft aan de Kamer dat er geen formele aanwijzingen voor de bemoeienis zijn en dat er vertrouwelijke documenten geheim blijven.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 In Saoedi-Arabië dreigt de doodstraf voor een jongen van 18. Twee jaar na de Arabische lente werd hij opgepakt... omdat hij deelnam aan een protest tegen de regering. Hij was toen 10. Volgens onder meer Amnesty International wil het land hem nu executeren... omdat hij meerderjarig is. De jongen behoort tot de Sjiitische minderheid in Saoedi-Arabië... die de laatste tijd vaker demonstreren tegen hun slechte behandeling. Gastland Frankrijk heeft de openingswedstrijd van het WK Voetbal in Parijs gewonnen... Het duel met de Zuid-Koreaanse vrouwen eindigde in 4-0. De oranje vrouwen komen dinsdagmiddag voor het eerst in actie. Om 3 uur is Nieuw-Zeeland de tegenstander in La Havre. En het weer, op een paar plaatsen regent het nog, vannacht trekken de buien richting het noorden weg. Het waait overal flink, vooral aan de kust en rond het IJsselmeer kans op zware windstoten. Morgen opnieuw veel wind en vrij fris met 16 tot 19 graden. En zondag wordt het weer iets rustiger en ook wat warmer met maximaal 20 graden.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 on the bell